استغفر الله من كل ذنب بالله من وانا أنفسنا راجعون نصور انفسنا من يهديه الله ومن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله شاء الله ما هنالك باب شروط صلاه الاستخاره هذه الخطبه eh, uh, de schat van, eh, Mokhtasa al-Quduri. betekent in het Arabisch voorvader. Dus en in de taal houdt het in een teken. Daarom zeggen we, de voorvader van de, van het uur, dus dag het ouder. En dat zijn de tekenen daarvan. En in de wet betekent het, dus datgene wat moet gebeuren voordat iets kan bestaan. Dus iets moet gebeuren voordat datgene waarover het gaat kan bestaan. Dat er sprake van kan zijn. En een schat is niet in datgene. Dus bijvoorbeeld het gebed. Voorwaarde is niet een onderdeel van het gebed. Maar is een, dus, Zolang de voorwaarde niet, niet aanwezig is, dan kan die gebed niet aanwezig zijn. Dus die voorwaarde moet aanwezig zijn, zodat het gebed aanwezig kan zijn. Maar de voorwaarde is niet in het gebed. Het, is niet, uh, het maakt niet een deel uit van het gebed. Uh, Rokken wel. Rokken is pilaar. Pilaar is, wel, pilaar is ook datgene wat, uh, als het niet aanwezig is, dan kan het gebed niet bestaan, maar... Het is een deel van het gebed, bijvoorbeeld voor elkaar. De chat, uh, we hebben uitgelegd wat de chat komt Wat daarvoor gebeurt, is dus de voorwaarden die voor het gebed, want je hebt voorwaarden die tijdens, die net voor het gebed zijn. En die erna komen. En de voorwaarden zijn zes. Hij heeft er vijf van genoemd. En, want de tijd is al genoemd. Daarom heeft hij maar vijf genoemd. Eigenlijk is het zes, maar de tijd heeft hij al genoemd. Imam Shalom Boulary heeft gezegd. "Het was beter geweest als hij de tijd ook erbij had genoemd. Om zo student van kennis te duidelijk voor hem wordt. Zoals is geschreven in Muqaddimah van Adi Layt. De Malkandi. En... منيه المصلي, حنفي المصلي من في نترفي بن نذهب. مذهب ااا de eerste en de tweede voorwaarde is de imam eh qodori zegt jeebu ala al musalli dit staat geschikt op diegene die is de uh, diegene die, die, die bidt. Dus de mussolini, hij moet uh, rein zijn van hadet en van nejasa. Dus rein zijn van tastbare onreinheid en rein zijn van ontastbare onreinheid. Het derde voor, voorwaarde is dat hij zijn aura moet bedekken. Aura in het Arabisch, dat wat je niet wilt zien. niet zien. Ja? Dus. Is uh, schaamt je ervoor om dat te laten zien. Aura. Uh, dus het is verplicht. Voor de man en de vrouw. Uh, slaaf en slavin. Vrij, vrije man, vrije vrouw. Om hun. Uh, aura te bedekken. Het is verplicht. Maar het verschilt van man en vrouw. En bij vrouw, van slavin, van vrije vrouw. Uh, dus het is verplicht om de aura te bedekken. Dus dat gedeelte van je lichaam is verplicht om te bedekken, ook al ben je alleen. Dus er is helemaal niemand. En ook al ben je in een kamer, die het is donker in die kamer. Ook al. En het is verplicht op jou om dan je lichaam te bedekken. Ook al is het met verboden kleding, bijvoorbeeld zijde kleding voor de man. Maar als je geen excuus daarvoor hebt, dan ben je wel zondig als je het doet. Maar je moet sowieso dus, en je hebt zonde dat je zijde draagt, maar het is verplicht op jou om jouw aura te bedekken. En nu gaat hij de aura uh, verduidelijken. De aura van de man is datgene wat onder zijn navel is tot en met zijn knie. Dus de knie is inbegrepen. Dus de aura van de man is net onder zijn navel. Dus de navel is niet van zijn aura. En helemaal beneden tot en met zijn knie. En hij heeft gezegd, de knie is van aura. Dus de knie moet de man bedekken. En dan gaat hij nu de aura van de vrouw. De vrije vrouw. Alhamdulillah. Uh, in Europa en de uh, meeste, uh, meeste landen in de wereld. Heb je geen slavernij. Je hebt geen slavernij. Uh, dus. Onderwerp van slavernij is alleen maar een tijdje. Maar dus iedere vrouw. De meeste vrouwen he, Zijn vrije vrouwen. Dus ze hebben niet een meesterboten, de moslima, uh, haar lichaam is helemaal aura, behalve haar gezicht en haar handen, met haar en haar gezicht is dus dat gedeelte wat ze moeten wassen in Oedo. dus haar haren mag je niet zien, onze kind mag je niet zien, dus gezicht en handen zijn geen aura. Maar de rest is wel aura. De buitenkant en de binnenkant van haar, van, haar, uh, van haar handen. Zoals in het boek sal en in Hidayah heeft hij gezegd. Dat het is, uh, dat de geleden specifiek hebben gezegd. Dus de vroegere geleden. Dat de voeten van de vrouw ook aura zijn. Maar er wordt over, uh, overgeleverd dat er geen aura zijn. En dit is de sterkste opinie. Dus volgens de auteur Al-Marginani die Al-Hidayah heeft geschreven. Zijn de voeten geen aura. Maar in Jauhara zegt hij. Dus een andere auteur. De auteur van Jauhara. Hij zegt. Er wordt gezegd dat de sterkste mening is. Dat... Het een aura is. Dus, dus haar voeten zijn een aura. Als het komt. Uh, als het gaat om. Kijken ernaar en aanraken. Dus een man. Een vreemde man. Hij mag haar, haar, haar voeten niet zien. En niet aanraken. Maar in het gebed. Is het geen aura. Dus volgens Al Johara, De auteur daarvan. Een vrouw mag haar voeten niet laten zien aan een man. En hij mag het ook niet aanraken. Een man, een vreemde man. Dus niet haar echtgenoot of haar broer of haar zoon. Maar gewoon een, een vreemdeling. Een vreemdeling betekent niet uh, als je iemand kent. Dan mag het wel. Nee, gewoon iemand die... Uh, het is haram voor hem om, om naar haar uh, te kijken. Of haar aan te raken. Dus te kijken naar haar... Uh, uh, Bijvoorbeeld naar haar haar naar haar, naar haar naar haar schouder schouderblad dus maar Qua gebed. dus als ze beet. en er is niemand of er is niemand of er zijn mensen die naar naar haar aura naar haar lichaam mogen kijken maar niet uh, het hele lichaam maar gewoon dus de mahram en, eh uh, dus mensen die naar haar mogen kijken. Naar haar schoudersblad, bijvoorbeeld naar haar nek, naar haar haar. Haar broers, haar vader, dus de mahram van haar. Of haar eigen man. Als ze dan gaat bidden, dan is haar voet, of zijn haar voeten geen aura. Dit zegt de auteur van de Jawhara. Dit is ook genoemd in het boek Al-Ightiyar van Moussiri. وفي in his التنوير at tanweeh إمام العلاقي imam al-allaa zaddit izzerek semane mart in his book إمام tasheeh taset zaddit nay no. wat imam qudura zaddit izzerek semane wat muhammad in his book al-istihsan zadd wa en overige zijn wel aura. Dus haar voeten zijn wel aura. En Qadi Khan heeft gezegd. Over haar voeten zijn twee riwayat Dus twee overleveringen. En de sterkste mening is. Dat als een vierde van haar voet te zien is. Dan is haar gebed ongeldig. Zo ook in het boek Nisabul al-Fuqaha. Dus let hier op. Dus. Het beste is dat je je voeten niet laat zien. Je voet gewoon niet laat zien. Oké, okay. uh, Slavin. Als je slavin hebt, is haar aura uh, van haar ook uh, van onder haar, onder haar uh, Navel tot met haar knie. Dus iedereen mag haar zien zo. Nee, dat is niet zo. Want, hij zegt dan nog, en wat Aura is van de man is ook de Aura van de slavin. Ook al is ze Mudabbarah of Mukatibah of Umlwallah, die zijn allemaal middelsoort slavin. En dan zegt hij, en haar buik en haar rug zijn Aura ook. En zij kan daarvan zijn ook Aura en de rest van haar lichaam is geen aura dus vanaf haar rug en haar buik tot en met haar knie is aura mag ze niet laten zien in het gebed dit gaat om gebed dus slaaf in een gebed ze mag bijvoorbeeld haar haar laten zien want het is geen aura maar als ze op straat naar buiten gaat, dan kijken we naar de tijd en naar de mensen. En hoe ze daarop reageren. En wij weten allemaal vandaag de dag, als een vrouw naar buiten gaat en die zou haar schouderblad zien in de islam, dat wekt uh, fitna. Dat mag niet. Dus het beste is dat de slavin helemaal bedekt is, behalve haar haar, want... Slavin mag geen hoofd doen. Alleen. Vrije vrouw. Die moet hoofd doen. En Omar. Die ging. Omar. -di hij ging slavinnen disciplineren. Als zij hun hoofd gingen bedekken. Maar dat heeft ook te maken met tijd. Als het fitna is. En uh, dat het fitna veroorzaakt. Dus zolang het fitna veroorzaakt moet het. Worden. Maar nu spreken we over gebed. En waarom is de aurang van de slaaf anders dan die van vrije vrouw? Ten eerste omdat Allah dat heeft bepaald in zijn profeet en wij gelopen in wat Allah en zijn profeet hebben gezegd, is de waarheid. Uh, er wordt niet uh, sceptisch over gedaan of kritisch, want als je dat doet, dan ben je geen moslim. Als jij sceptisch gaat doen, ja, wat Allah heeft gezegd klopt het of niet. Dan geloof jij niet dat wat Allah zegt de absolute waarheid is. Uh, maar een slavin die is een werkster. Die is bezig met werken. Ze kan niet constant ja, bedekt zijn. En sommige geleden hebben gezegd. De man zijn plicht is om zijn ogen neer te slaan. Dus je moet niet gaan... Uh, Klagen van: Ik zie dit van haar, ik zie, ik zie dat van haar, ik zie haar haar, haar haar, haar is ziek naar voor mij. Nee, dan moet jij je ogen slaan, moet jij niet gaan kijken. Daarom moet de man zijn ogen neerslaan, doorlopen alsjeblieft. En zodat de slavin haar werk kan doen voor haar meesteres of voor haar meester. Maar nu, we hebben geen slavin, dus dit is geen toepassing. Op ons. Hoe hebben we een lemmie het Oh ja, nee, eerst nog iets. een man of vrouw, als hij of zij een feest van de leedemaat van Aura niet bedekt, dus 1 vierde, dus vierde van je voet, 1 vierde van je buik, 1 vierde van je dij, 1 vierde van je hart, 1 vierde van je achterwerk, 1 vierde van je slagdeel bij een man, zijn, zijn penis is anders dan, is een andere dan zijn testicles, dus 1 vierde daarvan als het te zien is, maar hoe lang? Zolang dat je één pilaar van het gebed kan doen, dan is je gebed ongeldig. Stel je voor je bent aan het bidden. En, uh, we vonden het een vrouw. Dus ver, vergeten, haar mouwen dicht geslaan. Eén maal. Dus, haar, uh, vanaf haar uh, schouder, tot en met haar uh, handen, of tot aan haar handen, waren ongedekt, Maar, korter dan één pilaar. En ze doet heel snel dicht, is gebed nog bekend. Maar als één pilaar is, en ze doet een pilaar van het gebed, en ze, ze doet één pilaar, en hij is al die tijd onbedekt, is het gebed onveldig. En diegene, dan zegt iemand Qaduri, en diegene die hij vindt niet iets om onreinheid te verwijderen. Dus jij, jij hebt een, uh, je hebt een, onreinheid op je kleding. Maar je hebt geen andere kleding. Ja. En je hebt niks om die onreinheid te verwijderen. Die najata, dan moet je ermee bidden. Met die kleding die je hebt. En hoef je het gebed niet opnieuw te bidden. Oké. Okay moet je erin bidden, deze moet is dat altijd, nee er is Uitzondering. hij zegt als een vierde of meer van de kleding rein is, dan moet je erin bidden, dus uh, dus een vierde of meer want de kleding is, uh, is rein. Dan moet je met die dus, dus, je kleding. Ja. Is onrein. Maar de reine plek. Is een vierde of meer van die kleding. Dan. Moet je met die kleed bidden. Dus als je dan. Niet met die kleed zou bidden. Maar je zou naakt gaan bidden. Dan is je gebed ongeldig. Maar, als de reinheid op je kleding minder is dan 1 vierde, dan je, heb je de keuze in de men heb om na te bidden of met die onreine kleding. Maar, dat je bidt in die onreine kleding is beter. Want, je lichaam bedekken is binnen het gebed en buiten het gebed aangeladen of verplicht. Maar reinheid niet. Jij kan bijvoorbeeld buiten het gebed kun je een onreinig kleding aan, aan, aanhalen. Is niet haram. En daarom zegt hij. En diegene die geen kleding kan vinden. Om erin te bidden. Dan kan hij zitten naakt bidden. En zitten dus dat hij zijn beide benen. Rekt of uh, nee. Of trekt. Dus, hij spreekt er. Richting de Qibla. Want dat bedekt je meer. En er is gezegd dat je moet zitten zoals je zit als je het teshahud doet. En, je, omdat je zit, beweeg je met je hoofd. Je gaat dus naar beneden voor Rukou en meer naar beneden voor Sujud. Je gaat niet helemaal goed uh, doen, want anders zit uh, iedereen je achterwerk. En meer. Maar dus je moet zitten en buigen met je rug voor elko. En nog meer als het om Sujut gaat. Maar als je staan zou bidden. Als je staan zou bidden. Nu, nu gaat hij praten over is het uh, geldig of niet. Als je staat zou bidden. En je zou een gaan doen. En zo so Of zitten. En je doet zo so Dan is het geldig. Want als je zit. Dan bedek je. De zware aura. Maar als je staat. Dan praktiseer je. De pilaren van het gebed helemaal. Dus als jij zit. Zittend bid, bid. Dan bedek je. De zware aura. Dus je achterwerk. En je slachtteert. Maar omdat je niet helemaal lokoi en sujud doet. praktiseren je die lokoi en sujud dus niet. He zoals het hoort helemaal. Maar. Als jij staand bent, Dan doe je wel lokoi en sujud helemaal goed. Maar. Dan ontdek je jouw. Zware aura. Dus dan heb je hetzelfde. Daarom heb je de keuze. Maar. Zitten bidden is zeker. Beter. Want bedekken is beter. Omdat je. In het gebed. Je aura moet bedekken. En je moet je aura bedekken voor de mensen. En bedekken van aura. Heeft geen invaller. Terwijl Roko en dat wel heeft. En dat is ima. Ima is dat je zo so jude, dat, je, dat je met je hoofd naar beneden buigt. Niet met je hoofd, met je rug helemaal. Zo een beetje naar beneden buigt. Dus daarom. Roko en so heeft wel een invallend maar Het dek van Aura niet. En de vierde voorwaarde is. Dat je intentie doet voor het gebed. Dus voor rogo voor en hoshu is intentie geen voorwaarde, maar voor het gebed wel. En dus je moet de intentie maken dat je de, de bepaalde gebed gaat bidden. En de tijd dat je de intentie maakt en de tijd dat je begint, daadwerkelijk begint met het gebed, daartussen mag geen onderbreking zijn. Dus je maakt de intentie met je harten. Dat je zohar gaat bidden. En daarna doe je gelijk te kbidatul ihraam. Allahu akbar. Oké, okay, maar intentie, het verschil. Na veel is dus vrijwillig gebeden. Je moet geen specifieke intentie doen. Het is geen voorwaarde. Dus als jij intentie doet vrijwillig gebed, met je hart, dan deed je dat. En dan krijg je de beloning qua de tijd. Welke tijd het is Maar, specifiek doen, dus in, specifieke intentie, dus bijvoorbeeld met je hart, van, de, je doet met je hart, intentie van, ik ga nu 4 lak aan, sunnah deden, na fila voor het doel, of na het of voor het doel, of na het na het of voor het maar als je dus voor het zou, je komt misschien binnen en je gaat gewoon bidden dan is hetzelfde, maar best, het beste want er is in de mazhab, daarom zegt hij dat het beste is dat je daar intentie maakt dit is voor vrijwillig gebeden, maar in verplicht gebeden zoals Dohaq Fard gebeden. Want de, uh, Hanafi l-Nazir maakt tussen Fard en wajib. Fard gebeden. Zoals door een Asar. En Maghrib en Isha. Daarvoor moet je wel specifieke intentie doen. En dat is. Je, zegt, je doet met je hart dus van. Ik ga nu door met de Allahu Akbar. Of Al Asr, of Maghrib. En het is geen voorwaarde dat je hem koppelt aan een dag of tijd. Dus zolang je op tijd bent. Dan is dat geen voorwaarde. Dus bijvoorbeeld, je gaat vandaag, ga je maar bidden, dan hoef je niet intensie te doen, ik ga maar bidden van ons dag. Nee, hoeft niet. Maar, dit geldt voor gebeden die op de tijd geprakticeerd worden. Maar als je een gebed inhoudt, dus mag van gisteren, dan doe je intensie, ik ga maar van gisteren bidden. Allahu en met je hart doe je dat, intentie. Oké. Okay. Voor verplichte gebeden, dus al-wajib, gebeden, moet je ook intentie maken. Specificeer dus, ik ga nu witter bidden, of een nether. Nether is dat je zweet, oh Allah, als ik ga trouwen, dan ga ik 20 uh, graag uitbidden. Dat is nether, dat wordt verplicht op jou. Uh, dan moet je het met specifieke intentie bidden. Dus ik ga nu die nazam die ik heb gedaan, ga ik nu praktiseren. Allaha -oh zonder te zeggen, met je hart moet je het doen. En post sojour tilauwe. Dus als je sojour van tilauwe gaat doen, moet je ook een specifieke intentie maken. Het is geen, geen, dus het is geen voorwaarde dat je de hoeveelheid eruit bij de intentie doet want het wordt het is inclusief, dus als je intensie doet voor door so dan do so, is het sowieso 4 lk Start geen door van 8 elkaar. maar stel je voor, ik zou zeggen, met je hart intensie van ik kan door bij 6 gewoon, je weet het niet waar dan is het alsnog geldig, ook al een beetje maar 4 فورد فور وارد ايش استقبال القبله دوس يرخته الى د القبله نار د نار مكه اوكي ان, okay, أشياء إن مكة بنت إبنت, uh, ان مكة, أشياء دات شوهيل اللي خار دوس Helemaal recht voor je zou lopen, dan zou je tegen de kaaba aankomen. Is vervallen, maar stel je voor: je bent recht in de kaaba. Maar als je zou lopen, zou je zo ernaast lopen en weer doorgaan. Dan is je gebed ongeldig. Dit geldt alleen als je de kaaba ziet: je ziet hem echt voor je. Je bent in Mekka en je ziet hem. Of een gedeelte daarvan. Maar als je de kaaba niet ziet, dan is het een van dat je de richting van de Kaaba op dit. Dit is de sterkste mening. Want Allah maakt het makkelijk en hij verplicht datgene van ons wat in onze staat is. Die ideeën van Imam Malin en Allah, En met al zegt hij wie in Mekka is, en tussen hem en de Kaaba is een gebouw. Een hotel of een gebouw. Dus je ziet de Kaaba niet. Je bent wel in Mekka, maar je ziet de kaaba niet. Tussen jou en de kaaba is een gebouw. Dan is het geldig dat je richting de kaaba bent. Ook al zou je de kaaba niet. Dus als je recht zou lopen door die gebouw heen, zou je de kaaba niet raken Het beste wel, maar het is geen voorwaarde. Behalve, dus hier op alles wat ik heb genoemd over uh, richting uh, naar de kaaba, is een uitzondering. Als er een vijand is. Of een gevaar, of een roofdier, of een rover. Of je bent uh, op een plankje, zegt ze, in de zee. En je bent bang als je verkeerd beweegt dat je gaat uh, drinken. Of je bent ziek en er is niemand die jou kan omdraaien. Of er is iemand die jou kan omdraaien, maar je leidt daardoor. Dan kun je naar iedere richting bidden. Die, die je kan, dus iedere richting, waarnaar jij kan richten, is geldig. Want, hier is excuus. Oké, okay. zeg voor, je bent in een plek, je weet niet waar de Qibla is. En er is niet iemand die kan vragen waar de Qibla is. Dan moet je jezelf inspannen, waar de Qibla zou zijn, en dan moet je bidden. Dus, als er niemand is, die je kan vragen. Want. Als er iemand is die je kan vragen. Dan moet je hem vragen. En moet je zijn antwoord. Als juist accepteren. Ook al is zijn antwoord. In tegenstelling tot wat jij. Uh, tot wat jouw inspanning. Uh, heeft, heeft gebracht. Zolang diegene die je hebt gevraagd. Uh, van, die, van die plek is. Waar je bent. En zijn getuigenis zou acceptabel zijn bij de rechter. Dus als zijn getuigenis acceptabel zou zijn bij de rechter, uh, en jij vraagt hem van uh, welke richting moet ik bidden? Weet je de Qibla, Hij zegt tegen jou zuiden. Maar jij daarvoor, je heb je best gedaan. en dacht ik moet naar het westen bidden. Dan moet je zijn mening volgen. Zolang hij getuigt, dus moest leven van Kevin niet. En, doen en heeft gezegd, je in die plek waar jij bent, want het is niet verplicht op jou om te zoeken naar iemand. Dus even voor je bent in die plek, je wilt nu bidden, er is iemand die je kan vragen, dan hoef jij niet gaan zoeken naar iemand die je kan vragen. Dat is geen voorwaarde. En dan zegt hij, stel je voor, je zou iemand vragen, maar ze willen jou geen antwoord geven. Koper. Ze willen niet. Niks gunnen. Hij wil je niet vertellen. En dan heb je jezelf inges, euh, heb je ingespannen om te weten waar de kibla is. En dan ga je bidden en als je klaar bent met bidden, zegt hij, je hebt verkeerde kant geweest. Dan hoef je niet opnieuw te bidden. Zie Johara. En dan zegt hij, stel je voor je zou weten dat jij Foute richting, je hebt naar de, naar de verkeerde richting gebeden. Of, jouw inspanning, dus jouw hebt, waar de Qibla zou zijn, is veranderd, nadat je hebt gebeden, dus voordat je ging bidden, dacht je, de Qibla is naar het zuiden. En daarna ging je bidden. Toen je klaar was met bidden, ging je nog een keer kijken, dacht je, nee, het was naar het oosten. Dan hoef je niet opnieuw te bidden. Of, je, je hebt ingespanning, de Qibla is naar het zuiden. Je ging bidden. Je was klaar met bidden. Komt er iemand? Die zegt technisch is En Hij zegt: Nou, waar wandelt je te bidden naar het zuiden? Het is naar het oosten. Dan hoef je ook niet opnieuw te bidden. En stel je voor dat je in het gebed bent. En je bent erachter gekomen dat je verkeerd bidt. Of jouw inspanning is veranderd. Dan keer je in het gebed draaien naar de richting die jij denkt nu dat het te geven is. En de vorige steen voor je twee rak'a uitgebeten van Zohar. En als je in de derde rak'a bent denk je, nee ik moet eigenlijk naar het zuiden binnen. En dan draai je om naar het zuiden, dan hoef je die twee vorige niet in te halen, die zijn gewoon gelden. Oké, okay, het volgende onderwerp is, Iemand die lijkt in het gebed, in een duistere nacht, en hij doet zijn best naar de juiste Gibla. en hij bidt naar het, uh, naar het oosten, en diegenen die achter hem bidden, die zien hem niet, ja, die bidden naar het uh, westen, of ieder van hen bidt naar de andere kant, maar zij staan allemaal achter de imam. En zij weten niet. Zij weten niet naar welke richting de imam bidt. Dan is hun gebed geldig. Want er is sprake van. Dat zij zich hebben ingespannen. Naar een bepaalde plek om te bidden. Wat En deze verschil. Van. Van. Uh, richting. Imam bid naar daar, die bid naar daar, die bid naar daar. Want ze zien elkaar niet. En ze staan achter de imam, is geldig. Zelfs als ze zouden bidden, binnen in de kaaba. Eetje bid naar die kan, eertje bid naar die kan, maar ze bidden allemaal naar de kaaba. Maar diegene, stel voor eentje van hun, heren, wist dat de imam naar het oosten bid. En uh, zij bidden naar het westen of eentje naar het West, eentje naar noord, eentje naar zuid. Dan is hun gebed ongeldig. Wat? Dus het gebed van diegene die de imam heeft gezien is ongeldig, van de rest niet. Want hij, hij geloofde: dat zijn imam op de verkeerde of naar de verkeerde richting vindt. Maar stel je voor. Uh, je bidt bid voor de imam. Dan is het gebed ongeldig. Dus het is duister. Maar je, je bidt voor de imam. Je hebt niet zodat de imam achter je is. Dan is het gebed sowieso ongeldig. Want je moet achter de imam bidden. Zie Hidayah. Dit was hoofdstuk van de voorwaarden van het gebed. Als er vragen zijn, nog opmerkingen, in de vorm.